8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het centrum van Rotterdam heeft last van een stroomstoring. Volgens net beheerde steden hebben zo'n 6000 aansluitingen uren zonder elektriciteit gezeten. Ongeveer de helft heeft weer stroom. De overlast blijft redelijk beperkt doordat er geen koopavond in Rotterdam is en veel winkels dicht zijn. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.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 Maar nu eerst het doemdenken van tegenwoordig. Want als je de krant openslaat, dan lezen we ook vandaag alleen maar weer verhalen over recessie, werkloosheid. En dat nu ook Spanje aan de rand van de afgrond staat. Deze sfeer. Nederland zit in een stevige recessie. Nederlanders geven hun geld niet uit en daarom houdt de recessie aan. Ze hebben minder geld te besteden. Beurzen schieten op en neer. Ook de huizenprijzen zitten niet mee. De lonen stijgen minder hard dan de prijzen. De eurozone kan in een recessie terechtkomen. En Spanje komt steeds meer in de financiële problemen. Het waren de zwaarste rellen in Griekenland sinds twee jaar. De acties liepen uit op een slagveld. En de rellen breiden zich uit. Europa blijft achter op de Verenigde Staten. Nederland zit nog steeds in een recessie. De crisis wordt verder aangewakkerd door problemen bij Spaanse banken. Ja, we zijn aan het doemdenken, net zoals in de jaren tachtig... toen we bang waren, onder andere voor de atoombom. Nou, volgens mijn eerste gast van vanavond moeten we ophouden met doemdenken... maar gaan droomdenken. Tegenover mij zit uh, financieel geograaf Ewald Engelen. Goedenavond. Goedenavond. Financieel geograaf zelf ja. zonder titel, eigenlijk. Nou ja, ik ben wel volgens mij de enige hoogleraar financiële geografie ter wereld. En ik neem aan dat je gaat, dat u gaat vragen: ja, zeg maar, uh, u. dat je dat je gaat vragen wat het precies is. Ja. En het hele simpele antwoord is: Het is aardrijkskunde van het geld. Aardrijkskunde van het en, geld. En, en een van de belangrijkste onderzoeksobjecten van financiële geografie is de vraag naar hoe het komt dat uh, banken, beurzen, handelaren zich concentreren op Speciale plekken en dat zijn financiële centra. En dan vervolgens doet de vraag op: uh, hoe komt het dat die financiële centra soms neergang uh, ondergaan en soms enorm succesvol zijn? Is het een beetje een psychologischer benadering dan de econoom? Nou ja, nee, wat, wat, wat, wat de geograaf doet verschillen van de econoom... is dat de econoom eigenlijk naar de economische werkelijkheid kijkt... door één specifieke economische bril. En de geograaf heeft als groot voordeel dat hij sociologische, antropologische, historische... en soms ook economische brillen kan opzetten om naar die werkelijkheid te kijken. Goed, gaan we doen vanavond? Die, al die brillen? Al die brillen. Oké, okay, allemaal in die brillen. Ja. Um, we, we moeten gaan droomdenken, zegt u. We moeten niet meer doen denken. Wat is dat droomdenken in dit verband? Nou, het heeft te maken met de eurocrisis. De eurocrisis is nu in zijn derde jaar. We zijn eind 2009 overvallen... door hele slechte staatsschuld en begrotingscijfers van Griekenland. En toen is het eigenlijk allemaal begonnen. Die eerste twee jaar die hebben in het teken gestaan... van het tevredenstellen van beleggers. Oftewel mensen die overheidsobligaties opkopen... en die allerlei eisen stelden aan de kwaliteit van die overheidsobligaties. Daar hebben we aan proberen te voldoen. Maar dit jaar, in 2012, zien we dat alle eisen die we hebben ingewilligd... ten overstaan van de kopers van die obligaties... dat de kiezers die eisen niet langer meer pikken. En dat betekent dat uh, de eurocrisis nu voor zijn oplossing afhankelijk is... van het meekrijgen van die kiezers. Mm -hmm. En als je dan kijkt wat er de afgelopen jaren... en eigenlijk is dat een proces wat eigenlijk al decennia, decennia duurt... als dus je ziet hoe uh, politici geprobeerd hebben mee te nemen op dat lange termijn project van Europese integratie... dan moet je constateren dat het vaak gedaan is... met behulp van de macht van nachtmerries. Namelijk? Uh, de eerste nachtmerrie was de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, nooit uh, meer oorlog. Dus tegen die achtergrond werd gepleit voor meer Europese integratie. De, de tweede nachtmerrie was uh, teneergang van Europa ten overstaan van uh, de Verenigde Staten. We hebben nu een nieuwe nachtmerrie en die is eigenlijk tweeledig. De eerste is uh, China, de opkomst van China. En dus moeten wij hier in Europa de koppen bij elkaar steken. Want als we dat niet doen, dan uh, gaan we weer ten onder. En de tweede nachtmerrie die daarbij hoort... is de nachtmerrie van uh, Griekenland uit de euro. Ja, En dan, en, dan gaat het helemaal naar de rand. En als heen. we dan Europa op een positieve manier benaderen... Ja. Europa is een droom. Wat is dan, ja. Welke tekst heeft u dan? Nou, Wat heel belangrijk is is dat je dus ten eerste dat verschil maakt. Hè? De, de, de macht van nachtmerries. En dus inderdaad ziet dat we de afgelopen 30 jaar... vooral met dit soort dingen bezig zijn geweest. Uh, en, en dan vervolgens moet je constateren... Ja, kiezers worden op een gegeven moment ook een beetje afgestompt... als ze de hele tijd gewaarschuwd worden voor de nachtmerries... als ze niet meegaan. Hè, dat sprookje van, uh, van La Fontaine. Uh, The boy who cried wolf too often. Je kan eindeloos roepen dat er een wolf is... maar op een bepaald moment heeft die uh, waarschuwing zijn... Uh, ja, je dat, nou, zo is dat. En dat is hier ook zo. En, en dat betekent dus dat je op dit moment... kiezers, als je die dus mee wil nemen... naar uh, een betere Europese toekomst... dat je die dus met positieve ja, verhalen en wat moet dan? zien te Noem eens welke. U zit daar bij al die types aan tafel. Bijvoorbeeld gisteravond, zo'n top... Wat zegt u dan tegen ze om te zorgen dat ze dit gaan doen? Dat ze op deze manier ons, het volk... Nee, ik zit niet bij die top. Hè. Laat, nee, ik weet het. Laat het. Laat maar je zouden nee, er zitten. Er, er zijn mensen die dat dus wel kunnen. En die dus inderdaad aangeven van... Hey joh, Europa heeft... Um... Een hele wonderlijke geschiedenis. Uh, we hebben Aan de ene kant zijn wij het, uh, het continent van de verlichting. Het continent van democratie. Het continent ook van mensenrechten. Het continent van wetenschapsbeoefening. Een rationeel perspectief op deze wereld. Maar we zijn ook het continent van het nationalisme. We hebben twee uh, Europese burgeroorlogen gehad. Waarbij tijdens de laatste burgeroorlog, de Tweede Wereldoorlog... 60 tot 70 miljoen mensen zijn omgekomen. We hebben elkaar afgeslacht op basis van hele bekrompen nationalisme. Ja. Gedachte. Dat betekent dat Europa eigenlijk bij uitstek het continent is... om met deze hele lastige, dubbelzinnige erfenis... een mooi toonbeeld te maken voor de wereld van morgen. Ja, maar dat, zijn, hè, dat is een hele mooie bespiegeling. Maar hoe maak je dat dan concreet, zodat wij dat allemaal ook weer gaan voelen? Want dat is er natuurlijk aan de hand. Dat is wat u zegt, we zijn geïndoctrineerd van Europa, o, gevaar, het gaat mis... Hoe krijgen we het dan weer zo dat we denken... oh Europa, oh ja, dat is er voor veiligheid en stabiliteit. Zo is dat. Hoe, hoe doe je dat ja. dan? Nou, Kijk, een van de dingen is dat we op dit moment bezig zijn... de eurocrisis te bestrijden door vooral te bezuinigen. Nou, die bezuinigingen die gaan alle burgers in de hele eurozone... met name in het zuiden, maar dus ook in Nederland, gaan dat voelen. En dat betekent dat Europa en de euro... in de hoofden van heel veel kiezers geassocieerd gaan worden... Met, met pijn, met minder te besteden inkomsten, met inkomens... met uh, Minder zekerheid, et cetera, et cetera. Ja, dat moet je keren. Je moet dus duidelijk maken dat Europa niet alleen maar staat voor bezuinigingsbeleid, maar dat het ook staat voor, voor groei, voor verduurzaming, ja. voor investeren in onderwijs. Dat zeggen die types ook allemaal. We moeten het eigenlijk allebei doen. Hè? Ik bedoel, uh, dat zeggen ja, meer handel ook. Natuurlijk, omdat... Dat is absoluut waar. Maar het gaat er natuurlijk toch om um, dat, dat, er, dat er een enorme kloof gaat tussen wat men doet en wat men zegt. Mm -hmm. En uh, de, de verhaaltjes over groei, is veel loze praat, want wat men doet, is er... Alleen maar bezuinigen. Nou, op het moment dat je dat blijft doen, weet je dus dat je kiezers gaan afhaken. Dus je moet je kiezers meenemen met een positief verhaal over Europa. waarin dus inderdaad gewoon geïnvesteerd gaat worden in nieuwe vormen van zekerheden. die vooral lopen via onderwijs. Maar goed, het is ook zo dat mensen zeggen we moeten bezuinigen juist om te voorkomen dat het misgaat. Het is niet zozeer, we zijn negatief, en maar zijn, het is een manier zijn, om het dat op zijn, te lossen. En, en dat zijn misleidende praatjes. Want in feite moet je natuurlijk constateren dat het akkoord wat nu voorligt niet een bezuinigingsakkoord is. Het Koendoesakkoord, of de voorstanders noemen het het Lenteakkoord. Mm -hmm. Het is een lastenverzwaringspakket. Uh, uh, ja. Ik vroeg zou u erbij hebben willen zitten... Bij gisteravond, die... bij al die mannen en vrouwen daar? Nou, dat vind ik een wat lastige vraag. Kijk, um, het was een informele bijeenkomst. Ja, nee, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Want zou u, er bij, had u, zou u op met uw met, met u vuist op tafel willen staan... en zeggen, jongens, meisjes, kom op? Ja, het is wel zo dat uh, in de eurozone er heel duidelijk iets gebeuren moet. En dat je dus inderdaad mensen nodig hebt die... Uh, aangeven dat de teneur uh, een totale andere moet zijn. En ja. dat we dus een andere kant op moeten. Ja, Maar zou u het willen? Zou u daar willen zitten en zeggen... jongens, zo denk ik erover? Want u heeft het over misleidende praatjes. Ja. Volgens mij denkt u ook wel dat, dat u weet hoe het moet. Nou, ik heb wel een idee dat we welke richting het gezocht moet worden. De, de hele specifieke uitwerkingen van dat weet ik niet. Kijk, ik heb... Uh, tegelijkertijd ook het idee dat uh, het politieke bedrijf is een heel vervelend bedrijf. Mm. Waar ik me liefst zo ver mogelijk van hou. Uh, dat betekent ook uh, dat, dat ik ondanks de kritiek die ik heb op politici ook moet onderkennen dat het, uh, het soort klus die zij moeten uitvoeren een ontzettend lastige klus is. En dat, dat snap ik ook wel. Want je hebt natuurlijk toch te maken met 17 verschillende lidstaten. Met 17 verschillende belangen. Uh, en, en dat ene grote belang van het overeind houden van die euro. Uh, en dat is natuurlijk een hele lastige opgave, een hele ingewikkelde kus. Ja, dus eigenlijk zegt u, ik heb er wel verstand van... maar dit, is ook te, dit zou ik eigenlijk ook niet kunnen... want ik, dan moet ik ook in het politieke uh, stramien meedoen. En... Ja, het zijn, uiteindelijk is een politieke bedrijf uh, een kwestie van koelhandel. En dat is, uh, dat is niet altijd even verheven. Nee. Want het is natuurlijk waar wat u zegt... Hè, dat het goed zou zijn als we met z'n allen positief weer kijken naar Europa. Maar dan denk ik, als ik reëel ben, daar gaat het toch nooit meer lukken op? Nee, daar ben ik ook erg bang voor. Ik ben bang dat uh, juist door die eurocrisis, de Griekse crisis... we de laatste twee, drie jaar, want we gaan nu het derde jaar in... zo ontzettend veel goodwill verspild hebben. Uh, waardoor dus ook de verkiezingen van 12 september... voor een belangrijk deel gaan over... Mm -hmm. ja, wat willen wij verder nog met Europa? En ik ben dus ook erg bang dat de eurosceptische partijen... daar enorme... Electorale winsten uit te aan zullen ontlenen. Nou is het zo dat we begonnen dit gesprek ook met de muziek van Doe maar, ja. uh, Als de bom valt. Ja zeker. Totdat de bom valt. Hoe is het? Uh, ja totdat de bom valt. Uh, u groeide op in die tijd. Ja. Toen was er ook. toch? Ja, ja nee, zeker. ik. Ja, nee, ik heb mijn musical coming of age gehad. Om dat zomaar te zeggen. Mijn uh, muzikale wordingsfase vooral gehad in het begin van de jaren tachtig. En dat is natuurlijk allemaal tamelijk depressieve, deprimerende muziek. Ja. En had dat ook invloed op u? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik kwam in 82 van de middelbare school. En dat was de hoogste jeugd jeugdwerkloosheid sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dat is nog altijd niet overtroffen. Ik vrees dat we dat wel gaan overtreffen, maar dat is een ander verhaal. Dat is niet overtroffen. En dat betekent dus inderdaad dat he, steden waren in verval. Amsterdam was een verlaten stad. Mm -hmm. Iedereen trok naar Purmerend, Almere, et cetera, et cetera. Uh, en er was altijd die dreiging van die nucleaire winter die zou plaatsvinden... op het moment dat die bom viel. En dat was niet... Een een hele vrolijke tijd. En het kan best zijn dat dat dus in langere termijn ook allerlei effecten heeft gehad op de wijze waarop je naar de wereld kijkt. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik me toch enorm zorgen maak. Niet in de zin van dit is 82 opnieuw, want de situatie is anders. Nee, het is eigenlijk veel erger. Dit is 29 opnieuw. Dit is precies dezelfde type crisis als in 1929 plaatsvond. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Dat was pas in 1945 afgelopen. Dan nou, vermoed ik niet dat alles wat er na 39 in Europa heeft plaatsgevonden, dat dat weer opnieuw zich zal plaatsvinden. Mm. Maar het is wel zo dat je je toch, ja, je moet je rekenschap geven... van het feit dat we te maken hebben met daling van, van, van economische welvaart... met sociale instabiliteit, met politieke fragmentatie. Ja. En dat is allemaal niet vrij. Maar goed, als, u bent natuurlijk ook, u heeft ook binnen uw vakgebied... van het financiële geograaf zijn, uh, he, de sociologie, uh, ook dingen van de psychologie. Mensen zijn natuurlijk sneller geneigd om te doen, denk dan te droomdenken hè? Nou, dat weet ik niet. Is dat niet zo? Nee, mensen hebben meestal de neiging om hun kansen te overschatten en hun risico's te onderschatten. Dus het is in een soort basaal, um, hè, dat is, dat, daar, daar. Er zijn op dit moment uh, vrij veel boeken over geschreven. Waarin je dus evolutionair-biologische verklaringen krijgt voor waarom dat is. Nee, mensen. En ik, ik bedoel, ik ben net op een bootje geweest op het ei met een stel collega's. En als je dan ziet hoeveel mensen uitgebreid lekker rosé zitten te drinken ja. op de terrasjes. Prachtig. Ja. Maar ik heb wel gezegd, ook bij Pauw en Witteman vorig jaar. Ja, het lijkt een beetje op augustus. Is 1914. We hebben niet in de gaten dat wat we op dit moment meemaken toch een situatie is waarin we ja, onze gewone, gewende stijl van leven, die zou wel eens kunnen gaan veranderen. Ja. Is het zo dat, dat u toen u van uw middelbare school afkwam ook al gefascineerd was door dat, dat vak, die economie? Nou nee, ik ben... Um... Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb vooral een historische interesse. Ik heb, uh, moet ik heel eerlijk bekennen, geen geografie gestudeerd. Ik ben daar ook niet in gepromoveerd. Ik ben politiek uh, filosoof. Maar als ik het opnieuw zou moeten doen, dan zou ik geschiedenis gaan studeren. Want? Uh, als je wil weten waarom uh, de dingen geworden zijn zoals ze geworden zijn, dan moet je kijken naar de dag van gisteren. Mm -hmm. En de hele naoorlogse geschiedenis van Europa is in sterke mate bepaald door wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. gebeurd is. Bent u een sombere man? Ik ben niet een van de vrolijkste. Nee, dat Hoe zal dat? ik. Uh, ja, dat weet ik niet. Zit daar ergens een, een oorsprong van? Ja, ongetwijfeld. Ja, wat is dat dan? Nee, daar ga ik niet naar op zoek. Oké. Okay. Ik ben niet het type van psychoanalyse, niet al te veel naar mezelf kijken. Want u heeft nu ook een dochter, een, een puberdochter. Ja. Wat zegt zij tegen u over, over deze vader, die op deze manier toch, los van het feit dat u droom wil denken, eigenlijk ook een doemdenker is? Nou ja, kijk, mijn, mijn dochter is natuurlijk, die zit midden in de puberteit. Puber pubers hebben een, hebben een kleine wereld waarin het vooral gaat om hun sociale relaties. En ik probeer haar daar af en toe doorheen te breken... door inderdaad te vertellen wat er zich allemaal afspeelt. En dan uh, dat, soms stuit dat op gehoor, maar vaak is het inderdaad zo van hou oh, in hemelsnaam je mond, want ik wil helemaal niet horen... wat voor sombere verhalen jij te vertellen nee. hebt en er is over ook, Nederland. Nee, en als ik u zo hoor, is het ook niet zomaar met een, een, een, een idee... waarvan u denkt, nou, als we dit nou doen... behalve dan de bezuinigingen die u noemt... het is ook niet zo dat u zegt, nou ja, als we nou... Ik noem maar wat een campagne zus of een campagne nee. zo. Uiteindelijk, als nee, ik dus, u aankijk, denk nee. ik, het niet meer goed met Europa. Nou nee, de, de, de kans dat het niet goed komt, is, is gewoon. Is, is, is aanwezig. Ja, op deze zonnige dag eindigen we toch oh. negatief eigenlijk. Nou, we hebben ons de afgelopen twee jaar in een enorme doodlopende steeg gemanoeuvreerd. Waardoor het heel erg lastig wordt om eruit te komen. En daar, ik vind het ook. Ik, uiteindelijk ben ik ook ten overstaan van degene die mijn uh, salaris betalen, namelijk de belastingbetaler. Het verschuldigt om het gewoon te zeggen zoals het is. En het is niet een eenvoudige situatie. Nee, Dus u misschien moet u ook gaan droomdenken. Dat het toch goed komt. Ja, nee, dat ga ik ook absoluut toch? doen. Hand in ja, eigen boezem. Zo is dat. Beginnen altijd bij jezelf. Lekker uitgeven, <laughs> lekker consumeren. Ja, het... En dan komt alles goed. <laughs> goed, laten we het hopen. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak uh, Ewald Engelen, financieel geograaf... dus over alle ellende die we horen op radio en televisie. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. met Margriet Reintjes. Ja, het eerste echte eh, prachtige lange zomerweekend staat voor de deur, heerlijk. En daarmee ook het begin van het kampeerseizoen. En het Nederlands Bureau voor Toerisme verwacht dat er ongeveer zo'n 250.000 Nederlanders in eigen land gaan kamperen. Nou, en er is ook nog feest dit weekend, want de Nederlandse toeristenkampeerclub, Kampeerclub, de NTKC, die viert dit weekend zo'n 100jarig jubileum. Ik ga erover praten met waarschijnlijk een van de oudste kampeerders in Nederland. Avontuurkampeerders. Uh, Jan Das, goedenavond. Goedenavond. Uh, in 1947 heeft u voor u eerst uw, uw tentje opgezet, heb ik begrepen. Ja, dat is. Uh voor deze tijd niet eens zo, uh, zo vroeg. Ik was toen 13 jaar. Tegenwoordig kamperen kinderen al vaak vanaf het, uh, de geboorte, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Daar uh, is men heel veel uh, actiever in. Maar wij hadden die oorlogsjaren achter de rug en ik was bij de padvinderij. En mijn eerste kampement was in 1947. Dus dat is voor mij nu, uh, zes, hoeveel jaar geleden? 60, wel, 65. 65 jaar ja. geleden. En hoe was het? Nou, dat was uh, verschrikkelijk leuk. Maar uh, ten eerste natuurlijk omdat je eens eventjes uit je eigen gezin weg was. Maar het was ook hard werken. Dat viel me in het begin even tegen. Want dat kamperen bij die padvinders, dat is tenten opbouwen... en elke ochtend uh, uh, alles luchten en aan, uh, aan touwen hangen... en dan uh, direct havenmoutpap uh, koken en, uh, en s'avonds s uh, warm eten. Allemaal mm. op houtvuurtjes. Dus we waren back-off naar zo'n kamp, maar het was toch wel een hele belevenis. En wat vond u zo'n belevenis? Nou ja, dat je uh, verblijft in de natuur en dat je voortdurend ook uh, uh, bezig bent met, uh, ja, eigenlijk met je, je eigen onderhoud, je, eigen, uh, ja, je het, eigen functioneren. Ja, het leven leven daar, buiten. Ja, dus dat je niet alles nodig hebt wat je thuis had en hebt. Ja, dus wel nodig, is... alleen het was er niet. Nee, nee precies. Ja, als we teruggaan naar het begin. Honderd jaar geleden was er dus, zelfs dus voor u, eigenlijk, ja, hè, voor die thuis. tijd. Um, was er voor de eerst iemand die dacht, ik ga kamperen. Ja, het is eigenlijk in, in Engeland is dat ontstaan. Daar had je een, een, een, een man die dus um, uh, eigenlijk een fietser was van, uh, van zichzelf, Thomas Holding. Uh, je moet rekenen, het kamperen is eigenlijk begonnen. Het tentkamperen dan, hè? Met, uh, op de fiets. Mm -hmm. die had een, in Engeland had je allerlei fietsclubs. In Nederland trouwens ook, daar is de ANWB uit ontstaan. Maar in Engeland had je ook een landelijke organisatie... van Cycle Tourists, of hoe ze dat ook noemden. En die, uh, die trokken ook dagen erop uit. Maar die verbleven dan in pensions en in hotelletjes. En er was een van die mensen, die, die was kleermaker. En die dacht, hey, ik ga eens iets maken wat ik ook... op de een boot gebruikt heb, namelijk een, een zeildoek over de boot waar je kunt overnachten, dat was er toen al. Ik ga eens kijken of je iets kan ontwerpen waardoor ik eh, dat buiten is kan in het bos slapen. buiten kan slapen en droog kan slapen. Nou, dat is, dat is eigenlijk, eh, was er toen een hele vondst. Ja. Want iedereen keek daar enorm van op. Ja, en de gemeentes vonden dat maar helemaal niks, toch? Nou, de, de, dat, hoe dat precies in Engeland gegaan is, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat het Engelse platteland daar wat makkelijker in was. Maar toen het in Nederland geïntroduceerd werd, en dan hebben we het over. 1908, 1910, zo die periode. Dus voordat de NTKC werd opgericht. Die mm -hmm. is in 1912 opgericht. Toen had je al een paar kampeerders. die uh, Nou ja, die werden met aardigens ogen bekeken. Maar toen er wat meer mensen kwamen die gingen kamperen... toen werden ze toch een beetje als uh, zigeuners beschouwd, zeg maar. Dus als mensen zonder uh, verblijfplaats. Hè? Ja, ja, precies. Um, we, laten we heel even uh, de sfeer voelen hè, van dat kamperen. Wat u al 65 jaar doet. Ja. Muziek, in je luidtuigje, in je luidtuigje, in je luidtuigje, reëren we naar Vinke Vrijdagmiddag vijf uur. Het werk zit er weer op, de tent gaat dicht. En nu zo gauw mogelijk op weg. Bijvoorbeeld naar het Grote Bos bij Doorn. Een kampeercentrum voor pa en ma die voor het weekend de stad zijn ontvlucht. En voor het kroos dat hier veilig kan spelen. En voor de jongelui van de jeugdclub die eens fijn kunnen sporten. Of voor de gelukkigen die hun huis maar achter hun auto behoeven aan te haken. Rustig, ruim en comfortabel. Ja, ja dat was voor medegeen toen. Het Grote Bos was inderdaad een heel bekend uh, kampeercentrum. Nu spreken we het over na de oorlog, denk ik, deze opname. Uh, dat was voor medegeen toch een. Uh, ja, een eerste kennismaking uh, met de natuur... zonder dat er hoge kosten aan verbonden waren. Dan heb ik het toch over het, uh, zeggen, het uh, ja, de emancipatorische karakter van, van dat kamperen. Dat, dat kwam langzamerhand kwam dat in de brede lagen van de bevolking naar voren. Terwijl het in het begin, in 1912, echt een, een, een, een klus was voor elite. Ja, ja want die gemeentes die, die vonden het natuurlijk maar raar. Want er was opeens iemand die met zo'n zo teentje uh, ja. buiten ging uh, slapen. Precies. Maar het werd wel getolereerd. Het werd wel getolereerd, maar ik heb zelfs na de oorlog nog meegemaakt... Toen kampeerden we in Zuid-Limburg in 48-49... dat de pastoor kwam zeggen dat wij niet in ons, met bloed hitten... dat we niet in ons hemmetje moesten rondlopen... omdat we dan aanstoot gaven aan de, aan de, aan de parochianen. Dus wij moesten onze cakey shirts weer aantrekken... omdat het anders uh, ja, verkeerd werd bekeken. Ja, ja. ja dat was uh, toen, toen nog steeds, maar in het begin was het heel erg... En, en ook natuurlijk dat men dacht, ja, het is een beetje uh, een schande dat men dat doet. Een van de, of de eerste kampeerder in Nederland, kun je eigenlijk zeggen, is Wouter Kool. Dat is niet Carl Denig, die heeft onze club opgericht. Maar Wouter Kool was een jonge ingenieur. En uh, die, die was betrokken bij de havenwerk in Rotterdam en zo. Had een aardige functie. En die chef van hem zei, je moest je echt schamen dat je met een tent uh, aan de bosrand gaat liggen. Terwijl je uh, geld genoeg hebt om met je vrouw en kinderen te bedden te gaan in een pensioen. He? En je moet je bovendien uh, voorstellen, als, je, als dat bekend wordt... dat dat je goede naam uh, schade aanbrengt. Dus dat was zo'n beetje de opvatting van de, de goede gemeente. Ja. Nou is het zo dat in heel Europa wordt gekampeerd volgens mij. Maar is het eigenlijk alleen maar in Europa? Gebeurt uh, het overal? Nou ik, ik denk wel dat het uh, vooral in de, in de West-Europese landen is. Dus in Engeland en ook de Verenigde Staten Canada. Dat hangt ook een beetje af van... Uh, de natuur die er is en ook de drang van de mensen... vooral in verstedelijkte gebieden om er eens op uit te trekken. Ja. Dat is in Nederland ook de meeste uh, kampeerders in het begin... waren allemaal mensen van goede families, maar die in de steden wonen. Want ik denk dat, laten we zeggen, een jonk hier in, in, in Barkelo die had er helemaal geen behoefte aan. Nee. Maar uh, iemand die dus uh, dat was er in Den Haag woonde, die, die vond dat prachtig. Dus het was een stukje avontuur. En bent u wel eens buiten Europa op plekken geweest... dat mensen dachten, wat doet hij nou? Ja, dat, nou ja, ik herinner me wat betreft dat kamperen dat we in Zuid-Afrika getrokken hebben, mijn vrouw en ik... Mm -hmm. en dat we daar in een tent kampeerden. Dat waren wel kampeerterreinen in de parken. En dan had je daar eh, zeg, zwart personeel... Die, eh, waar je dan mee in gesprek kwam. En die begrepen er absoluut niets van... <lacht> dat wij een, een, een vliegreis konden eh, ons permitteren... een auto konden huren... en dan toch in zo'n rot tentje gaan slapen. De, en ik, hier in Nederland weet ik niet precies uh, of daar getallen van zijn, maar ik kan me zo voorstellen dat, uh, je mag het woord niet meer zeggen geloof ik, maar allochtonen, allochtonen Nederlanders, die hebben ook geen enkele zin om te gaan kamperen. Als ze wat geld hebben om op vakantie te gaan, dan doen ze liever iets anders. Maar dat kamperen, dat wordt toch door bepaalde culturen gezien als iets wat, uh, nou ja, wat, wat eigenlijk uh, je eigenlijk niet moet doen. Nee. Dat behoort een stukje armoede eigenlijk. Ja. Terwijl wij is... het heel anders beleven natuurlijk. Ja, nou u in elk geval. Ja, ik in ieder geval. <laughs> want wat is de meest bizarre plek waar u ooit bent neergestreken? Ja, bizar. Nee, de, laten we zeggen, de mooiste plekken vind ik, de, de, die waren, want ik kampeer ook nog wel eens wild. De, de, de, het wild kamperen in de bergen. Hè? Uh, ja, en je hebt ook wel eens dat je s'avonds je tentje opzet in het donker... en dat je dan de volgende dag ontdekt dat je op een mesthoop zit. In de ja. buurt van een mesthoop. Maar, of dat de politie komt om u weg te sturen? Ja, dat is wel eens een keertje gebeurd, maar toch eigenlijk vrij zelden. Ja, ja. u wordt overal wel getolereerd eigenlijk. Ja, nou, je moet met wildkamperen een soort strategie hebben. Van als, er een, als er een eigenaar is, moet je natuurlijk toestemming vragen. En zo niet, dan verberg je ze zoveel mogelijk. Eh, dat kan in Nederland niet meer, maar in Duitsland en zo nog wel. In Frankrijk ook. Verberg je je maar? In, in de bossen. Tussen, dus, Slim tussen aanpakken. Het niet gevonden en, worden gewoon. Nee, en niet gevonden worden. Ja. Dus dat is, ja, ja, het is op onze leeftijd natuurlijk een beetje kinder. Maar het is toch wel heel erg leuk. En dit weekend, waar gaat u? Uh... Dit weekend hebben we een, uh, een uh, jubileumweekend in Hazenswouden. En dan sta je natuurlijk niet stil in de natuur. Want dan zijn er honderden kampeerders ja. van allemaal van onze club. We hebben zo'n 10.000 leden. Ja. En dan komen er zo'n zo zo 600, geloof ik, naar Hazeswoude toe. En daar wordt ons jubileum gevierd. Heel ja, veel plezier. Ja, in hoeveel seconden kunt u tent opzetten? Oh, dat is een gevoelige vraag. Op een grotere tent kosten we het meer tijd... maar een klein tentje toch in vijf minuten of zo. Heel goed. Ik, ik dank u hartelijk voor uw komst. Ik okay. sprak Jan Das van de NTKC. En dat is dus de Nederlandse toeristenkampeerclub. En die vieren het weekendfeest. 100 jaar bestaan ze. En dit was hem weer de uitzending voor vandaag. Morgen, wat is het, morgen vrijdag zijn we er weer. Om acht om, uh, uur. <laughs> Dan ben ik er ook. En u kunt twitteren, reageren, uh, of uh, hashtag twee dingen. Nou, Willemijn, BNN Today. BNN Today, wat is het today? Uh, nou, het Songfestival, ja, natuurlijk. Ja, Het zal je niet ontgaan zijn. Nee. Joan Franca, uh, die is daar voor ons. En Frits Hoefnagel, je weet wel, VVD, Corrivee... Ja. en Wie is de Moller? Groot fan van het Songfestival. Die is daar en die doet live verslag voor ons. En uh, gaat natuurlijk kijken naar Joan Franca en, nou ja, en naar de rest. En we volgen live het verantwoordingsdebat in de Kamer. Dat gaat er heftig aan toe. Wilko Boom, hoor je daar zo over. Dat en nog veel meer. Maar eerst het nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1 het NOS-journaal. Air France gaat reorganiseren. Zo hoopt het Franse deel van de combinatie Air France-KLM... uit de rode cijfers te komen. Het bedrijf stopt met een aantal verliesgevende lange afstandsvluchten. En ook worden de balies op vliegvelden gemoderniseerd... zodat passagiers zelf kunnen inchecken. Hoeveel banen er verloren gaan is nog niet bekend. In Wijk aan Zee wordt huis aan huis de gaskraan afgesloten. Dat is nodig om een storing te verhelpen. De burgemeester heeft een noodverordening uitgevaardigd... waardoor het ook mogelijk wordt om huizen binnen te gaan waar niemand thuis is. En de stroomstoring in het centrum van Rotterdam is deels verholpen. Zo'n 6000 aansluitingen zaten sinds halverwege de middag zonder elektriciteit. En de helft heeft nu weer stroom. De overlast is beperkt omdat er vandaag geen koopavond is in Rotterdam.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee minuten over half negen. Goedenavond. Hoe vergaar je voor je veertigste een fortuin? Pieter schoen is de nummer vijf in de quote honderd. Voor jonge Rijkaards is dat en hij vertelt er straks over. En Frits Hoefnagel, oud-politicus en wie is de mol-veteraan... die kijkt voor ons in Baku live naar het Songfestival. En hij doet verslag en natuurlijk in het bijzonder naar Joan Franca. En onze Joris Kreugel, die is ook fan van Joan. En dit is Jo Franka, onze heldin voor het Eurozone Festival. En vanavond de halve finale. En gaat ze de finale halen? Vanavond moet ze optreden. En ik vind sinds heel lange tijd echt dat het weer eens een nummer is dat uh, volgens mij wel aanspraak kan maken op een eerste plaats. Maar hoe denkt de Turkse gemeenschap erover in Nederland? En hoe denkt Tal van Peperstraat erover? Uh, nou, ik, uh, ik hou mijn mond wijselijk. <laughs> nou, uh, kom op. Het is toch voor het eerst... Ik bedoel, vergelijk het even vorig jaar met de drie J's. Dan is dit toch heel leuk. Ja, dan is dit een stuk leuker. Ja. Maar nog niet leuk genoeg. Nee, nee. Enfin. Dit wordt, uh, nee, ja, nee, nee, nee, Dan gaat het niet halen, joh. Kijk, ja, het Wan heeft er verstand van. Uh, bijvoorbeeld, aanstaande maandag, Tweede Pinksterdag... dan ben jij uh, bij ons te gast... Als dj. Mag ik even dj spelen weer? Ja. ja, ja. ja je... o, oude roeping. O, oude roeping. Ja, straks toch ook weer tijdens uh, de sportzomer. Ja, dat gaat ook weer gebeuren. Ja. Oh, leuk. De ochtend op Radio 2. En dan hebben we een mooie uitzending straks met Ermen Wennemars. En we kijken vooruit op het EK, de Tour en de Olympische Spelen. En Twan die gaat uh, plaatjes draaien. Ja, Aanstaande WK en EK plaatjes. Leuk. En dan gaan we het ook hebben over je dj-naam. <laughs> Kom op, hup, <hè>, sport. <laughs> sport. Ook. Ola John, ja, hij gaat uh, terug naar FC Twente. Of hij gaat Twente verlaten, zo moet ik het zeggen. Linksbuiten tekent voor vijf seizoenen bij Benfica. En de Portugese club betaalt in ruil ongeveer 9 miljoen euro aan FC Twente. Ola John gaat bij Benfica Champions League spelen. Feyenoord heeft daar ook nog steeds kans op, zoals u weet. Maar dan moeten de Rotterdamers flink aan de bak. In de eerste kwalificatieronde speelt Feyenoord tegen Panathinaikos, Dynamo Kiev, Kopenhagen of Fenerbahce. En als de Rotterdamers die ronde doorkomen... wachten de laatste schifting waarschijnlijk een nog zwaardere tegenstander. Dan de Europese kampioenschappen zijn voor de Nederlandse turners slecht begonnen. Joey van Gelder haalde als enige een finale plaats. Hij deed dat uiteraard aan de ringen. De Olympische kandidaten Epke Zonderland en Jeffrey Wammers faalden. Zonderland viel twee keer van zijn favoriete rekstok en miste daardoor de finale. Ook op de brug haalde hij de finale niet. Vooral de rekmissers waren een tegenvaller. Al wist Zonderland wel dat hij enorm risico nam. Ja, Brexelk hebben we wel voor gekozen om meteen al uh, vol te gaan. Uh, wetende dat dat in principe niet nodig is voor, voor de finale. Omdat ik hem uh, ja, nu nog eigenlijk uh, vrij kort uh, doe. Ik heb uh, bewust een, een uh, vrij krappe trainingsopbouw hier naartoe ge gemaakt. Omdat ik uh, ja, hier nog een hele lange aanloop heb naar de Spelen. En uh, ja, het ging, in de training ging het ook heel erg goed. Zonderland kon het risico nemen omdat hij in de Olympische tweestrijd met Wammers voorsprong heeft. En die voorsprong blijft intact, want ook Wammers stelde teleur... en mist de finale op zijn favoriete onderdeel, de sprong... Misschien toch de spanning, dacht hij. Ja, toch wel. Ik bedoel, iedereen is toch wel mee bezig. Je hebt uh, heel dat gedoe achter de rug. En uh, moet er we wel tegen kunnen als topsporter. Daar niet van. Maar je merkt toch wel dat je uh, ja, op een andere manier de training en de wedstrijden ingaat. En dus moest het weer komen van Jury van Geldig. Maar die komt niet meer voor de aanmerking zoals u weet. Dan maar alles uit de kast in deze EK-finale. Ja, gewoon volle bak natuurlijk. Uh, ja, dat is gewoon uh, het enige wat nog moet veranderen is dan een schroef in mijn afsprong. En uh, ja, ik weet als ik dat uh, goed doe, uh, ja, dan kan ik gewoon een uh, mooie medaille halen. Schroefje in afsprong. In de laatste etappe in de Ronde van Italië... heeft sprinter Mark Cavendish een zeldzame nederlaag geleden. Hij werd op snelheid afgetroefd door de Italiaan Andrea Guardini. In het algemeen klassement veranderde er niets. Joachim Rodriguez gaat met een half minuut voorsprong op rijder Hesjedal het loodzware slot van de Ronde van Italië. Dat was hem. Dat was het. Zietje maandag. Tot maandag. Tot dan. Radio 1, PNN Today. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag hard gedebatteerd. Het is het verantwoordingsdebat. Wilco Boom van de NOS die is daar. Wilco, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. En er wordt lekker armpje gedrukt, hè? Er wordt lekker armpje gedrukt. Het is natuurlijk ook eigenlijk een verkiezingsdebat. Want in september hebben we verkiezingen. En de oppositie die gebruikt natuurlijk de gelegenheid om uh, nog één keer vol gas te geven richting Rutte. En premier Rutte dus uh, enorm onder vuur te nemen over alles wat er volgens hun allemaal is misgegaan. En uh, ja, interessant is dat uh, premier Rutte vanavond zei... dat hij door wil gaan met het plan van het kabinet dat eigenlijk de missionair is... door wil gaan met het plan om de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te verkleinen. Nou, En dat schoot uh, de kleinere partij in de Tweede Kamer, uh, Arie Slop van de ChristenUnie voorop... volledig in het verkeerde keelgat. Luister maar. We hebben nu met elkaar afspraken kunnen maken om de crisis te lijf te gaan. U weet dat vanuit de Kamer fracties u zijn bijgesprongen, ook kleine fracties om nog te redden wat het te redden viel van dit jaar... als het ging om de aanpak van de crisis. Maar ik zeg het u maar in alle eerlijkheid... als het kabinet dit soort wedstellingen naar de Kamer zal gaan sturen... dan beschouwt mijn fractie dat als een provocatie. Ja, voorzitter, het kan wel zijn, maar ik, het kabinet gaat wel gewoon door. We zijn demissionair en als u het daar niet mee eens bent... dan stemt u daar tegen of dan, zet, dan verklaart u het converse, weet dat, uh, Controversie. controversieel. Dan kunt u allemaal doen. <laughs> Ja, hij kwam er even dat niet uit te proberen. professioneel, ja, nee. controversieel dus. Maar in elk geval, het is toch wel bijzonder dat Rutte dit doet. Want hij zoekt hiermee dus ook ruzie met zijn nieuwe vrienden van de ChristenUnie ja. en van D66. Want die is er ook tegen. En uh, GroenLinks. En die partij heeft hij nodig om zijn begroting rond te krijgen. Om aan de Brusselse eisen te voldoen. Ja, en hij provoceert ze dus, zegt Aris Lop. Uh, en dit muisje, dat zal dus nog wel een staartje krijgen. Ja, het is wel echt uh, campagne, hè? Het is absoluut campagne, dat merk je de hele dag al. Uh, alle oppositiepartijen en ook Wilders... die nu plotseling ook echt bij de oppositie hoort... sinds hij het kabinet niet meer gedoogt. die namen dus Rutte en ook het CDA volgas uh, on on onder vuur. Volgens de linkse partijen is het een asociaal beleid. Volgens Wilders uh, worden de blanco-checks aan de Grieken gegeven. Nou ja, en zo gaat het dus eigenlijk al de hele dag door. En het ging vooral hard uh, begreep ik tussen, tussen Blok en Wilders. Tussen Blok en Wilders, maar ook tussen uh, Rutte en Wilders en, en natuurlijk tussen de oppositiepartijen en de premier. Je blijft er nog eventjes. Hè? Ik blijf er de hele avond bij. Maar, komen we komen straks even mee mee terug. Dankjewel, wel mooi. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Een krat bier voor een prikkie. dat is natuurlijk heerlijk als je met een stel vrienden het EK op de bank gaat kijken. Maar GGD Nederland die is wat minder gecharmeerd van al die EK-stuntacties. Sterker nog, de GGD wil eigenlijk helemaal geen alcohol in de supermarkt meer. Vandaag zei de directeur dat wat hem betreft speciale, dat we speciale alcoholshops krijgen. Net zoals in Scandinavië. willem Anna van Bolderen woont in Finland. Goedenavond. Hoi. En daar in Finland daar is alcohol alleen maar te koop bij de Alco. Dat is zo'n alcoholshop waar de GGD op doelt. Uh, ja. ja, nou ja, je, je ziet het resultaat hè? natuurlijk. Helemaal geen drankmisbruik in Finland. Nee, in Finland drinken ze helemaal niet. Finnen nee, nee. hele zijn een heel dorstig volkje. Ja. Uh, maar de algen heeft er misschien wel een bijgedragen dat het uh, niet nog erger is. Ja, denk je dat het aantal drankmisbruikers zou nog hoger zijn als alcohol gewoon in de supermarkt verkrijgbaar was? Nou, het is lastig te zeggen, want uh, de alcohol is wel uh, volgens mij sinds mensenheugenis, Maar... Uh, dus ze, het is niet van voor en na de alcohol. Maar een tijdje terug, een paar jaar terug... Hadden ze, hebben ze een, een hebben ze naar beneden ge, gedaan... sinds uh, Estland is toegetreden tot de EU. Mm -hmm. En uh, toen is meteen het alcoholgebruik met 10% omhoog geschoten. Dus wat dat betreft uh, is regulering wel heel belangrijk... om het alcoholgebruik laag te houden. Ja, ja. Dat werd, onmiddellijk gingen mensen meer drinken. Ja. Ja. Um, nou, nou, klinkt de, de alcohol dus, als je het zo bekijkt, uh, is een, lijkt een succes? Als je het zo zegt, nee, zijn de Vinnen er zelf ook blij mee? Ja, de Vinnen zijn er zelf, het heeft een soort van negatieve imago, ook omdat het dus maar één winkel is. En dat, uh, ja, er is dus weinig keuze, en vooral met wijn en dat soort dingen, ja, het zijn overal dezelfde wijnen in elke winkel. En ze hebben bovendien hele rare, of niet rare openingstijden, maar hele conservatieve openingstijden. En ook op zondag zijn ze bijvoorbeeld niet open. Dus als je nog op zondag een wijntje bij het eten wil, dan uh, is dat niet te krijgen. Dus je kan alleen naar de supermarkt voor alcohol onder de 5%, bier en uh, cider. En uh, voor de rest moet je dus naar de alcohol en de wijn dus ook. Ja, je moet echt vooruit plannen dus. Je kan niet op zondag een etentje geven en dan denken: hé, hey, nog even een flesje wijn halen. Dat kan gewoon echt niet. Nee, precies. En dat is ook denk ik het hele idee een beetje om de gelegenheid... dus als je, ja, als je een feestje hebt, dat je dan daarna niet nog om 11 uur nog meer gaat halen. Want ja. dat kan dus niet. Maar als je het zo zegt, hè, dan, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het werkt. Ik bedoel, je moet plannen. Dus dat doe je natuurlijk misschien niet en zeker niet als je net van een feestje komt. Ja, dus drink je minder. Ja, ik denk ook dat dat werkt. En ook bovendien, je hebt hier niet alleen de alcohol, maar ook de supermarkt. Je mag na 9 uur geen alcohol meer verkopen. Behalve, ja, Bier 1 heet dat dan, en dat heeft een heel laag alcoholgehalte een soort van uh, party bier. Dus je moet inderdaad echt, uh, ja, smiddags al gaan denken van, nou, moet ik nog even langs de slijter om, uh, om ja. wat te kopen. En uh, ja, ik denk dat het uiteindelijk wel werkt. Ja, want even voor de duidelijkheid, de supermarkten verkopen dus wel alcohol, maar dat is met een heel laag alcoholpercentage. Nou ja, onder de 5 Dus eigenlijk alleen bier en, uh, en cider, dus er zijn nog wat uh, mixdrankjes. drankjes. Maar voor de rest... Uh, ja, alles boven de 5% moet je dus naar de alcohol toe. Ja. En, of, en uh, de staatswinkel. Nou, de Dat zouden ze dus bij de GGD ook willen. We gaan zien of het hier ook gaat gebeuren. Willem-Anne van Bolderen in Finland, dank je wel. Oké. Okay. Happiness hoor je van treintje Oostduizend. Miami, let the sun guide you. EDM fans from all over the world are lining up at the gates, as we are just moments away from the kickoff of the largest Ultra music festival to date. Ultra music festival is a festival of electronic music with simply the biggest acts, simply the biggest production. It's not just a festival. It's like the biggest dance music festival in the world. The whole world is dancing. Presto, Fede Le Grand, van Buur, Afrojack, David Guetta, Carl Cox... ...oftewel de crème de la crème van de DJ-wereld. Ze geven je zaterdag, komende zaterdag, een kijkje achter de schermen van de dancewereld. Dan is namelijk eenmalig de documentaire Can You Feel It te zien in 15 bioscopen. Filmmaker Charlie Friedrichs die volgde deze top-DJ's tijdens een gigantisch muziekfestival in Miami... ...namelijk het Ultra Music Festival. Charlie Friedrichs, goedenavond. Goeie ja, hallo. Ik heb hem net gezien, de film. En dan, ja, laten we eerst nog even, want het, ik denk niet dat heel veel mensen in Nederland Ultra Music Festival kennen, maar even om het nog even neer te zetten, luister even mee naar Sfeerbeeld. Welkom to Ultra! What do you expect from Ik To never forget this, my whole life. We're so excited. I don't want to wake up on Monday. here to feel the music. Just enjoy my time with my beautiful friends. I love Altra! Ultra. Ultra music is live! Ja, well, ass titty. ja, je volgt dus die DJs op dat Ultra Music Festival in Miami. Um, ja. ja, schets even het beeld, want ik, ik bedoel, ik ga vaak naar Lowlands, maar dit is even wat anders, hè? Ja, dat is. De, Miami is inderdaad heel anders, en dat had, dat had ik ook de eerste keer dat ik daar kwam in 2008, toen ik met uh, met Sheldon Granten mee was, met wie ik veel, uh, veel werk. Mm -hmm. En uh, inderdaad, we hebben on onwijs veel goede festivals in Nederland. Echt, echt fantastisch geproduceerd altijd. Een goede sfeer. Maar daar in Miami, dat is één keer per jaar... En, en, en dan is het ook nog eens een keer de Olympische Spelen van de Dance een beetje. Dus echt wat je, wat je net al inderdaad hoort, dat alle grote artiesten van de wereld, die staan daar. Ja, en dan is het ook nog, het is, dat is het mooie, het is in Miami. Dus je ziet die beelden, die filmen, het is grootst opgezet. Je vliegt met een helikopter over Miami, je ziet de wolkenkrabbers. Je ziet al die bezoekers die, nou ja, uh, veel tits en ass, zoals, <laughs> zoals de jongen al zei. Waarom, ja, dit... waar, waarom is dit nou de plek op dit music festival om die DJ's te volgen? Ja, het, is in, het is eigenlijk gewoon een festival in een filmdecor, ik bedoel alles is bijna perfect. Het is, het is skyscrapers in de achtergrond, uh, palmbomen, inderdaad hele mooie ja. mensen en een fantastische productie. En dan alle grote sterren bij elkaar, dus ja, je, je kan eigenlijk niet missen om, om daar een film van te maken. Maar... Nee, en Het is echt een beetje de, de, de stand van de dance in de wereld, of niet, in die week in Miami? Ja, ja, dat is gewoon, het is ook nog eens een beetje, het wordt ook een beetje gezien als het begin van het nieuwe seizoen van de dance, dus, dus alle... Artiesten die, ja, die pluggen daar min of meer hun nieuwe uh, uh, muziek. En het mooie is, uh, heel veel van die DJs, nou ja, bijna allemaal zelfs zijn Nederlands. Niet allemaal, maar uh, Chesto komt voorbij. Fedde Le Grand, Armin van Buren, Afrojack, allemaal Nederlanders. Um, we hebben even met Fedde Le Grand gebeld. Uh, die ken je goed, hè, omdat je er al veel clips ja. voor gemaakt hebt. En we vroegen hem of deze film, Can You Feel It, nou ook in Nederland gemaakt had kunnen worden. En ik, en ik moet toch heel eerlijk zeggen dat. dat uh, ik, ik wil natuurlijk niet uh, Nederlands fan afvallen, absoluut niet zelfs. Maar dit festival zelfs, ook voor Amerikaanse begrippen, heeft ook wel een enorm goede uh, energie. Ik bedoel, die mensen die, die gaan gewoon drie, drie dagen lang gewoon echt gewoon keihard. Wij zijn het natuurlijk al best wel een lange geschiedenis van festivals. Misschien zijn we net ietsje minder uh, excited of voor uh, als het een festival gaat. Ja, dat klopt wel wat hij zegt, hè. Um, tenminste, als ik, als ik naar die beelden kijk, die DJs geven een beetje een kijkje in de keuken. En daarnaast krijg je een kijkje in de keuken van hoe het Amerikaanse danspubliek is. Dat is echt heel anders dan in Nederland. Ja, het is eigenlijk een nieuwe generatie, denk ik. Het, uh, het, het publiek daar is iets jonger ook. En uh, die, die zijn ja, bijna opgegroeid met dans zou ik willen zeggen. Ze hebben het eigenlijk pas net ontdekt. Uh -huh. uh, maar ze gaan er helemaal voor. Het is gewoon, je ziet echt in Amerika en, en dat, dat in de laatste eigenlijk twee jaar pas, echt onwijs veel veranderd is. Een beetje op het moment dat David Guetta met de grote popartiesten ging werken en dat de radiostations uiteindelijk aandurfden om dance op de radio te draaien, is het helemaal ontslagen En nu is het bijna de nieuwe popmuziek aan het worden. Amerika heeft heel lang geduurd. En nu, nu is het dan zover. En dat is ook wat je terug in de film... Ik heb het ge, ge, op een moment gefilmd, in 2011 was dat... Uh, waar de artiesten eigenlijk zelf ook een beetje echt door hadden van ah, dit is volgens mij het moment waarop het echt aan het veranderen is. Ja, en, en mooi ook is dat je ook ziet um, dat die dj's in Amerika echt aanbeden worden. Dat kennen wij hier bijna niet. Dat is ook wel een beetje zo, Rick. Ik denk dat het moet eerst weer terugkomen uit Amerika voordat we doorkrijgen ofzo. Uh, want we zijn inderdaad als Nederlanders... Uh, Misschien wel als klein land het grootste land in de wereld als het, op, als het om dans gaat. kijk bedoel, nou Armin, Verde, Chesto, Afrojack, ga ja. maar door. Van, van Doorn, Les Big Look. Het is niet normaal hoeveel Nederlandse top-dj's er zijn. Maar hebben Nederlanders te weinig respect ervoor of hebben we te weinig door of zo? Hoe groot is nou, dj's Maar ik, ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft is dat, dat, dat, we de, dat we deze jongens allemaal kennen. Uit onze eigen clubjes in, in, in onze eigen stad. En... Uh, en vervolgens uh, verdwijnen ze de wereld in. En um, dan hebben ze iets van, ja, maar die kennen we al, weet je wel. En dan, wij, wij hebben in Nederland vinden wij buitenlandse DJ's soms interessanter dan onze eigen Nederlanders. En um, terwijl wij als Nederlanders gewoon, ja, ik roep mezelf geen DJ, maar ik zie dat natuurlijk uh, overal op alle festivals waar ik kom in het buitenland. En de Nederlandse dieren worden echt aan Beden. Het zijn echt dus gewoon een soort van rocksterren, zijn het aan het worden. De film Can You Feel It? dus. Het komende zaterdagavond te zien in uh, 15 Pathébioskopen. Charlie Friedrichs, dankjewel. Radio 1, The Ellen Today. Ik was even onderwijl op de tv-schermen zocht ik Politiek 24 om het debat te volgen te blijven hangen bij Joan Franca. Ook leuk, die net. Uh, alle fans gedag zijn. Zometeen uh, meer van Joan Franken, want Joris uh, die gaat kijken bij de Turken in Nederland hoe zij over haar denken. En Frits Hoefnagel VVD Corrivé. Die is uh, nou niet voor ons, maar die doet verslag vanuit Baku. Die is daar bij het Songfestival en die doet live verslag. Dat zometeen. Maar is dus de dag van Joris me. And everybody out there. En dit liedje van Joan Franca, deelnemster aan het Eurozone Festival... Als je het één keer hebt gehoord, dan zit het gelijk de hele dag ook in je hoofd. En dan blijf je het bij zingen. En ik hoop ook dat ze vanavond de halve finales gaat winnen. En dat ze zaterdag in de finale staat van het Festival. En we hebben natuurlijk één geluk. Je hebt natuurlijk altijd punten nodig van andere landen. En ze is van Turks kom af. En wat ik me afvroeg toen, Klas, van nou, misschien kunnen we daar toch ook best wel ons voordeel van hebben. Want, uh, ja, stel je voor dat bijvoorbeeld uh, Frans Bouwen voor Turkije een liedje zou zingen. Dan zou Nederland hem waarschijnlijk ook steunen. Maar hoe ja. kijken de Turkse jongeren tegen Joe Franka aan. Kennen ze haar wel? Weet jij wie dit is? Nee. Een fotootje. de, de rest de met de gitaar in een toren. Nee, die ken ik niet. Weet je het echt niet? Nee. Je hebt Turkse afkomst? Ja, maar uh, ik kijk nooit media. Okay. En ze gaat optreden tijdens het Eurocinct Festival vanavond. En ze is voor Nederland, maar ze is van? Turkse afkomst. Ja, dat zie je toch wel? hè? Ja. ja. Dan kan ik ook eigenlijk bijna niet eens vragen of je trots op de band. Nou, op zich uh, zou ik dat... Uh... Ja. Ja, juist wel. Nee, je kent het hele liedje niet, UMN. Nee, ik het even luisteren. Dat klinkt niet slecht. Ja, dat vind ik ook. Ja, komt er een refrein aan. Goed. Je moet er best wel blij van, toch? Ja, als ik het zo hoor dan wel. Ik hoop dat het een had. Ja, en uh, zaterdagavond, als ze het gaat halen, ga je dan wel even kijken naar het Eurosinkfestival? Ja, zeker. Ja, en dan ben je voor haar of ben je dan voor, hoe heet die ook weer, Bonomo geloof ik? Ja. Die doet voor Turkije mee. Ja, maar dat vind ik helemaal niks. Nee, dat vind ik ook een nummer van niks. Maar die ken je wel. Ja, die, uh, die heb ik uh, laatst uh, gezien. Ja, en als je dan moest kiezen, Joan of Bonomo? Ik zou voor deze gaan. Ja, ik ook. Dat ken ik niet. Ik ook niet. Jullie hebben haar nog nooit gezien? Nee. Uh, ja, dat is wel een mooie meid toch? Ja, ik vind het ook een mooie meid, maar wat vind je van het liedje? Dat weet ik niet. Laat horen. Wacht, uh, wacht. Geef ik van een uh, puntje. Uh, dan ga je, uh, ga je even een puntje geven. Nou, een mooie stem, hè? Echt een mooie stem. Dan wordt het hier in de Turks gemeenschap besproken. Het ja, is jongeren, denk ik dan meer. Nou, wat zijn jullie dan? Jullie zijn toch geen bejaarden? Nee, maar hij wel. <laughs> op je eigen land mag je niet stemmen, maar denk je nou bijvoorbeeld zoals in Turkije dat echt wel uh, Nederland punten nu gaat geven? Op Joan? Denk ik wel hoor. Kennen jullie haar? Vandaag in een krantje gelezen, spits. <laughs> maar je hebt nog nooit van uh, Joan Franca gehoord? Jawel, ja, ja, ze is Turks. Afkomstig ja, uh, ja, ze is Turks. Volgens mij, ja. ja. Kennen ja. jullie het liedje? Nee, dat niet. Zullen we verluisteren? Ik ja, ben toch benieuwd wat jullie er dan van vinden? Turks. Nee, het is uh, gewoon in het Engels. Hè? Tegenwoordig doen we het allemaal in het Engels. Wat zie je ervan? Best Ik zou er niet naar luisteren. Ze heeft wel een mooie, aparte stem. Oh, dus, maar jullie gaan dus vanavond ook niet kijken want ze kansen gaan plaatsen voor de finale van komende zaterdag. Nee, we gaan gewoon voor Can Bonhomme, De Turkse zanger, zeg maar. Oh, dat, oh, die? Dat nummer kennen jullie wel? Ja, die, die kennen we wel. <laughs> denk je dat hij het wel gaat redden? Ja, denk het wel. Wat vind je zo mooi aan hem, dat nummer? Ik vind het zo energiek en je wordt er heel vrolijk van. Dus, uh. Het valt me toch tegen dat de meesten er eigenlijk niet eens kennen of het nummer. Ik hoop in ieder geval dat Joan gaat winnen met het nummer You and Me. En laten we nog even één keer met z'n allen meedeinen op het refrein. Het klinkt toch heel It's you and me and everybody I En, uh, iemand die hier uh, zeker mee zit te deinen, lijkt mij zo, is VVD V En groot fan, Frits Hoefnagel. Frits, goedenavond. Hallo. Hallo. Ik heb <laughs> en je hebt er ook al een paar op, zo te horen. Wat zeg je? Ik zeg, je hebt er ook al een paar op, zo te horen. Nee hoor, helemaal niet. Nee, okay. Als je een beetje het somsvisje wel kent, dan weet je dat de jurytelling is altijd uh, hallo, de uh, uh, uh, ja, nee, dat voor klopt. Baku. Maar nu doen we het andersom. Dus ik ga ja. proberen alvast je ook een beetje in de stemming te krijgen. Ja. Ja. Nou, dat is je bij deze al gelukt. Jij bent daar, jij zit daar in, in is het nou Baku of Baku? Gewoon Baku. Ja, nou, ik baku. hoor het hier uh, allebei, dus ik denk dat het ook allebei mag. Goed, nou ja, Baku, Baku. Jij zit daar in ieder geval, je bent daarbij, je bent live bij de show. Um, je bent daar in de, in de, in de zaal. Hè. He, heb je ja. nog nagels over? Hoe zit het met je? Nou, ja, die nagels heb ik nog wel over. Maar het is inderdaad wel spannend. We zitten hier met een forse Nederlandse delegatie. Uiteraard allemaal mensen van de uh, trost die het uh, uit maar bijvoorbeeld ook... De Nederlandse ambassadeur hier in Azerbeidzaan. En uh, we hebben enorme Nederlandse vlaggen uh, en heel veel uh, oranje. En tot onze grote verrassing hadden de Noren, die hebben allemaal voorbereid met de uh, TOI. Dus wij dachten: TOI, TOI, TOI. TOI. Ah. Uh, van uh, John Franka. En, uh, maar toen we vroegen: uh, de inzending van uh, Noorwegen, die heet TOI. Ah, dus uh, we hebben aan hun wel gevraagd, want Noorwegen is pas al 16e. Of ze in ieder geval, op het moment dat Joan opkijkt, want Joan is alweer op derde, ja. uh, of ze dan in ieder geval die borden ook omhoog doen en ze hebben beloofd dat ze dat doen. Dus zo zien we weer, heb je nog een seizoencrifteval vergeloederd ook <laughs> aan alle kanten. En heb jij nog, uh, nog een speciaal pakje aan, Fritz, vanavond? Sorry, nog een keer. Heb jij nog een speciaal pakje want we staan aan? Ik de boel hier namelijk lekker op te varen. Dus <laughs> of, je, of je er een beetje zin in hebt en of je er lekker een oranje pakje aan hebt, vroeg ik me af. Ja, nee, uh, we, we gaan er uh, even aan. Het wordt heel erg spannend, want er zijn, uh, er zijn landen waarvan je zeker weet dat ze al uh, doorgaan. Uh, landen als, als Zweden bijvoorbeeld. Uh, uh, Noorwegen wordt ook wel gewoon verwacht dat ze uh, sowieso doorgaan. Zelfs uh, was ik al uh, verrast. Door, uh, -Tusland, Frits, we horen jou zo meteen in een uur twee, want dan is het echt begonnen. En dan uh, spreken we je als Joe net is geweest. Tot zo. Hartstikke goed! E en? en <laughs>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 Jockey Business. De opera Orfeo het Arudici keert wegens grote belangstelling terug naar de wijven van Paleisoes Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het Arudici. Vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl